Ja, dan, nog een andere vraag is, dat we hadden, is dat, dat er eerst um, in verschillende publicaties een uh, tekort geconstateerd van ongeveer 30.000 uh, euro per um, woning, toch? Op binnenstedelijk ontwikkeling. En dat is dus geld wat het on, uh, financieel onhaalbaar maakt, mm -hmm. of minder ja. haalbaar dan in de bij. Uh, ja. Um... Hoe gaan we dat oplossen? Ja, en. en... Jij ja. Ja, zijn twee dingen. Er wordt gezegd binnenstedelijk bouwen is duurder is dan, dan uitleggen. of ja. Wat ik me altijd afvraag, wordt er dan bij die berekening ook de nieuwe infrastructuur meegenomen? Ja, nee. dus de, de, de, de. is het nou wel echt waar dat binnenstedelijk ja. duurder is dan, dan ja. uitleggen? En dan het volgende, als je, als je wel, de in, de, de, wat, dat hebben we dan gelezen in publicaties van Vrieser de Zeel, dus als we in zijn lijn denken, mm -hmm. hij zegt, dat je moet eigenlijk het proces gaan saneren. Dus om die 30.000 terug te gaan verdienen, gaan we overal een beetje, of ergens een hele grote hap, gaan we eruit halen. En dan geeft hij ook voorbeelden in artikelen, die heel plausibel klinken, en dan denk je even, ja, dat, dat kan je gaan doen. Ja, dat, dat kan nooit wat. Kijk, in principe... Geloof ik niet. Dat maar, ge geloof een... je jullie in, in, die, in die berekening? Is die, is die ja, klopt en nee. Die berekening klopt. En, en is er iemand die dan het overzicht heeft over dat proces? Nee, en ook in financieel nee. opzicht. En, dat, en kan, je, is, kan je uittekenen en ook zeggen, van, nou, we gaan gewoon daar en daar saneren it's om it's die 30.000 eruit te halen. Het, het, het, het saneren heeft het risico dat je, dat je ook uh, gaat beginnen voor kwaliteit. Uh, terwijl eigenlijk, eigenlijk is het helemaal geen probleem buitenstedelijk uh, in de weibouw is duurder dan het lijkt, want je kijkt alleen maar naar de directe aandachtkosten van de weg uh, en het riool en uh, uh, grondverwerving. En, uh, maar de, zit er zitten nog veel meer externe kosten bij, mm -hmm. bijvoorbeeld dat die bus weer een stuk verder moet rijden, uh, die ongredabel is omdat alleen de spitsmensen in de bus zitten, uh, dat de afval, nou, ik kan van alles denken. het is een onvolledige rekensom. Mm -hmm. Op de korte termijn, hè, precies hetzelfde probleem hebben ze in, uh, in Rusland, denken ze ja, Greenfield dan kan ik een weiland verkopen, komt daar een supermarkt, prima. Alleen, voor je infrastructuur voor het functioneren van je stad is teveel dit nog niet goed. Ik wil je juist meer dit. je meer concentreren in de stad. En dat zit weer niet in de rekensom van binnenstedelijk. Op het moment dat je binnenstedelijk 200 woningen erop bouwt, dan gaan er meer mensen in je bus zitten. Die bus rijdt toch al. De straatverlichting staat er al, ja. uh, de bakker kan meer broodjes verkopen, dus die niet vraagt geen uitkering aan. Uh, er kunnen meer mensen op de school zitten, dus noem het allemaal maar op. Als je zou kijken, als je zou zien als een soort urbane economie, hmm. dan zou ik zeggen ja, doe ik gewoon binnenstedelijk bouwen. Dat ja. is precies dezelfde reden dat de Efteling uh, ook wel een beetje in het middenwinneland het hotel erbij bouwt. De Efteling is ook niet maar 100 kilometer lang inmiddels, want ja, dat is helemaal niet te managen natuurlijk. Ja. En je wilt ook een beetje die mensen bij elkaar hebben. En dan krijg je een beetje het idee van Richard Florida. Het moet allemaal leuk en gezellig zijn. En drukte en creatief en hip. En, uh, want dan krijg je wel waardige dienstverleningen. En dan waardige winkels. En dan krijg je wel waardige mensen die er wonen. En dan krijg je die opwaardjes spiraal dat het een hele leuke stad worden. Hmm. Nou, dat kan niet. In Winningswijk, dan heb, je, dan heb je stedelijkheid voor nodig. Ja. Alleen, ja, als je dan gaat praten met, met je plannenkanoom in, in Leiden. Ik, ik ken hem wel. zijn dus naam Lars. Lars. Ja. Um, dan zegt hij, ja, dat was een nieuwe model. Nee, dat zat er niet in. En sterker nog, van de gegevens hebben wij helemaal niet beschikbaar. Uh, wij stoppen ook nog in het model, hoor. Want nee, ik wil net zeggen, is het, het, is er, het enige voorbeeld wat ik ken, en, uh, of ik weet dat het er is, is lang geleden dat ik, het, dat ik het gezien heb, of mm -hmm. dat ze beloofd hebben dat het er zou komen, is uh, gemaakt door Permeta. Mm -hmm. Architectonderzoekers, uh, die mm -hmm. hebben de... Grondadministratie van buitenstedelijk en die van ja. binnenstedelijk uh, met inbegrip van in ieder geval een deel van die externe kosten ja. opgezet en met elkaar vergeleken, en ja. schijnbaar, laat, schijnbaar laten zien dat het per saldo ongeveer op nul uitkomt. Ja.